Wij beginnen de zoggerles 92. Onverwacht zo kwam bij mij op dat ik moet dat pareltje wat wij gaan vandaag doen, dat juweeltje van de zogger, dat wij moeten nieuw al hebben. Niet alleen volgens onze programma, ons programma die gaat door met Waar wij over, waar wij gebleven waren. Maar nu en dan, misschien, zoals het nieuw is, moeten we iets doen wat, wat zich voordoet. Dat wij moeten, ons, moeten dat doen. Uh, wij behandelen dan Pingas, Zoger, dus ware Zoger. Het hoofdstuk Pingas. Ergens in, de, in, zee, in het zeventiende boek, en wij leren het normaal het eerste boek van het zeventiende boek van Zogar en dat uh, Mamar heet de pagina dus als we kijken de pagina Mem -tet. bovenaan zien we dan Mem -tet, dus Mem is veertig, Tet is negen negen en de linker kolom, onderaan de regel 17. Dus, uh, we hebben ook een versie aangemaakt met de regelnumeraties. Maar iemand als iemand geen regelnumeratie is niet die versie heeft, dan die kan het zelf van nummertjes voorzien, maar pas het aan als het een beetje anders bij jou ziet, uitziet. Deze mamar heet uh, mamar 17, dus de linker kolom, mamar bet schlichie lochtief wel -reite". Deze, dus het artikel heet, Mamar. maar het artikel. Bet Shlishi, letterlijk is het het de derde huis, maar de bedoeling is de derde tempel in Jeruzalem. Lochtief is niet geschreven, boorreite, in de Torah. Dus over de derde tempel is geen woord geschreven over, in, over de derde tempel in de Torah. Ja, We weten dat er twee tempels waren in Jeruzalem. En de derde moet komen. Uh, wanneer het allemaal al klaar is. En zo heet het. Maar wij hebben dat genoemd. de drie vragen van een filosoof. Dat is voor ons een item. De regel 18. Eh. Uh, we leren alleen Hassulam, sulam. Zo doen we niet, gewoon om tijd te besparen. Ot Kuf Mem Gimel. Amar Rabbi Aba, Rabbi Aba zei, Dubbele punt. Niskarti davar daar was Mima ora Rabbi Shimon. Ik ga direct vertalen dat voor ons belangrijk het voor is het verhaal. En ik zal hem... Waarschijnlijk zal ik hem... Ik weet niet hoe ik zal het uitpakken, maar... Mijn bedoeling is om dat verhaal aan jullie voorlezen, vertalen... En dat jullie zelf ermee werken, heranwerken. Ja? En als het niet, niet, niet... Want... Jullie zijn genoeg al in de Kabbalah om het te ervaren, en er zijn natuurlijk verschillende niveaus, dieper, nog dieper, nog dieper, maar het is wel zo interessant is om dat zo te doen zoals het is, en dat jullie zelf daaraan werken, ja? dat jij ziet dat al wat de zoger is en hoe dat uitpakt voor jou. De linker kolom 18. Ama rabi, Arabi aba, rabi, aba, zei. Dubbele punt, eh, enzovoort. Niskarti davare dawar egat, 19. Ik herinner mij één ding. Seshamati, mi maora die, dat ik gehoord had, dat ik gehoord had van, uh, de helige, uh, maor, dat is dan iemand die licht uit, uh, licht, zeg dat. Wie dat? Die vracht. Die vracht, die vracht is dat? Vraag deze mevrouw, het is niet van ons. Dus de Maorakados, Maorakados, heilige, helige. Uh, verlichter. Verlichter, erg goed. Maorakados, de heilige verlichter. Eh, uh, Rabbi Shimon, ja, tussen de. En dan is het. Rabbi Shimon is een af, uh, afkorting van Rabbi Shimon. Hij geeft ons aan dat de heilige verlichter, dat is dan de Rabbi Shimon. Alleen hij wordt zo genoemd. Sheshama, de volgende pagina, die hoorde dat. De volgende pagina, nun de rechter kolom, de eerste rechter, Mishmo she Rabbi El Eliezer, uit de naam, dat het Mishmo betekent dan, uit de naam, dus niet zelf, hij heeft dit gehoord van de Rabbi Eliezer, maar dat het namens Rabbi Eliezer werd verteld. Ja? Rabbi Eliezer was een, uh, nog een paar, genera paar generaties voor Rabbi Shimon was die was die nog uh, actief, misschien 200 jaar, weet ik niet precies, kan ik nu niet met mijn hoofd zeggen, maar erg een van de eerste, de grootste die er die was, dat was die Rabbi Eliezer. Uh, punt. En daarbij ook gaf die dan de referentie dat die Rabbi Eliezer, dat iedereen begreep dat het Rabbi Shimon hoorde dat, dat, het Rabbi, dat Rabbi Eliezer heeft daarover verteld. Dat moet erg speciaal zijn. Punt. Jom eghade, ba gacham eghade, twee ha Op een dag kwam een wijze een gooi, een niet-Joodse geleerde. Twee, amarlo. En hij zei tegen hem, tegen die rabbi Eliezer. Zaken, zaken. Haude, Aude, ja, zo. Uh, Gimel sheilot lot se drie lisch ol mimcha. Drie vragen wil ik jou vragen. Punt. Acht. De eerste vraag. Sche omrim. Schij ye niet fir vier lachem bet acher, punt. Drie. De eerste vraag. Na de punt. Schij tem omrim dat jullie zeggen, jullie Hebreërs, dat jullie zeggen, schij nivna niet na lachem dat aan jullie wordt zal gebouwd worden, bet amigdashacher, een, een nieuwe tempel, een nieuwe tempel zal aan jullie gebouwd worden. Punt. Waar he? Een not, five vijf Pamim. Maar het is zo, dat er, er gebouwd zal worden, niet meer dan twee keer Alleen twee, twee, twee tempels. De eerste en de tweede. Vijf. Bet Rishon Uvet De eerste huis in het Hebraeus is het eerste huis. Of de tempel, zoals we het zeggen. Uvet Shani. En de tweede tempel. Katuf, dat is geschreven. vet zes shlishi lotim tza en het derde huis, de derde tempel vind je niet in de Torah, zegt tegen hem, de filosoof, tegen die Ravi Elas Eliezer. Uma, Shaya, Bishwilhem, Zeven, Livnot, kvar Nivna. En datgene wat voor jullie uh, gebouwd moest worden, is al gebouwd. Punt oleolam, een bojoter, en er komt niets meer dan, zegt hij, er komt absoluut niets meer, ki acht Israël want twee tempels van Israël schrijft, schrijft hen de, het heilige schrift. Daar staat alleen twee. Wechatuf Al. Negen Baet En het is geschreven over de Tweede Tempel. En hij gaat citeren ook de grote profeet, een van de grootste profeten, die Hagai. Hagai Bet. En hij zegt: daar is die profeet, een van de laatste. Gadol je de, de glorie van deze laatste tempel zal groter zijn dan die van de eerste. Ah, als het zo is, de laatste zegt die. Het zal, zal groter zijn dan de eerste, dan betekent dat in de tweede alleen maar twee tempels zullen zijn, ja, volgens die filosoof. Ik zeg het filosoof, omdat, op, wie is die gooi, als het ware, die geleerde gooi? Dat is iemand die beroept zich alleen op verstand, binnen het verstandelijke. Hij zegt, nou, kijk nou, dat is niet geschreven, en allerlei verstandelijke dingen gebruikt hij, dus... Je moet natuurlijk zien, niet plaat gewoon uh, in algemene, ja, j -j -j joden en niet-joden. Ja, maar de, jullie, zijn, jullie weten dat Elf, de volgende oot, Kuf Mem Dalet. We toe de Aton Amrin, het zijn Ramees, maar dan weghoelen. Dubbele punt. We od en nog meer. Bovendien zegt hij. 12. Atem omrim. Shaatem krawim lemelach, melech yoter Joter tin, Michol sha'ar ha'amim. Probeer volledige concentratie te hebben. Dat is niet alleen wat de woorden, maar wat ik aantrek naar van boven. Daar is het belangrijk, want ik had het. Ik probeer het aan jullie over te laten, het commentaar, wat het allemaal, waar het over gaat. En kijk alleen maar naar de tekst, nergens anders. Niet naar je vingers, niet dat, nergens, alleen naar de, alleen naar de tekst. De vingers zullen jou geen redding geven. Ja, duidelijk, nergens naartoe. Probeer absoluut alles, al jouw gewoontes, een prijs geven op dit moment. Alleen naar de tekst en horen en meedoen. Weod en bovendien die twaalf. Atem omrim jullie zeggen, She atem kravim lemelach elion. Yoter mikol sharamim dat jullie zijn dichter dichtsbij, Dat nee dat jullie zijn dichterbij uh, De hooge koning dan alle overige volkeren. mi komen, dus dertien na de komma mi, ze koraf, hela de wie de heine die dichtbij na dicht de koning is die uh, naderbij is gekomen gebracht naar de koning. Hoe vierde? Samenjahten niet beloedzaarlet op. Die is altijd vre vreugdevol. Belooie zonder leid. Belooie zonder angst, zonder vrees. Belooie rood zonder uh, verdrukking, zonder ergernis, beter zeggen, zonder ergernis. vijftien. Vaharei atem nimtsaim tamid batzaar uva tsarot uva sestin jotermik olbna ulam kijk nou wat is echt vaharei atem mark kijk nou juli dus hebreers Tamit tamid befinden zich altijd, batzaar in late Uvatsarot tsarot en ergernis, verdrukking, overjagen en terneergeslagen. Zestien jouter me kolbnejoulam meer dan alle bewoners van de wereld. Punt. veanu anu marvey lo karav Tsar, zeefentje Vitsara tsara, wij klal, marvij, lokaar af er wordt niet dicht bij ons kom, niet bij ons kom niet dicht bij tsar, leid, zeefentje in tsara en verdrukking, we en de uh, neer, neerslachtigheid. Klaal, helemaal niet. Dus ons treft geen dat soort narigheden. Haré. She'ano makri. Uh, she kravim. Lamelle. De linker kolom, de eerste regel. Heilion. Wat uh, dus, zegt hij. Wij zijn dichterbij. Wij zijn dicht bij de koning. Wij zijn dicht bij de hoge koning. De eerste regel. Wat hem en jullie. Dus. Hebraïers, ja, Of de Israël. Rehokimim en zijn ver van hem. Ja. Volgens de logica klopt het. en je slachem. Twee. Tsaar, We tsara. We evel. Eh, uh, we gaan, masse een, Lano, ja juist, zegt ie. Jullie hebben leid en verdrukking, en rouw, en uh, verslagenheid. Masse een, Lano, dat, dat, datgene wat, dat wat, dat wat wij niet hebben. Punt. Drie. Drie. Wat kuf mem hey? Alleen als We too, hij had verder. De aton lo et we hulle et cetera. Dubbele punt. We od en bovendien. Sha vier. Een hem ochlim. Neveila u treifa. En bovendien nog, zegt hij, Jullie eten geen neveila. Dus. Dode vlees van dode dieren. Utrefa uh, in een vlees van een uh, verscheurde dier. Dus jullie, Joden, eten dat niet, zegt hij. Kiddeje tjighu, vijf briem, opdat jullie gezond zouden blijven. Zegt hij. Wehagouf, shalachem je geebarie, en <laughs> zo so en opdat jullie lichaam, lichamen zullen, en eh, gezond zullen blijven. Punt, vijf na de punt. Anu, ochlim, kolmasha, anu, rotsim, wij eten alles wat wij we wensen. We anu, chazakim, bakoch, en wij zijn sterk in kracht. Uvriim, en gezond zeven. Weghoor Eva Reino, en al onze organen zijn in orde. Ja, Blijven echt goed intact. Punt. U mag even aan hen ook eentje. En, en laat ook zien waar we staan. En, punt. Uh, de linker kolom, de regel 7: watem hem? Ze een hem acht, ochlin. En jullie die eten niet. De, dus jullie die dat, dat soort dingen eten niet, ja? Dat soort wat we. Uh, dus. Van dode vlees, van dode, dode dieren, of, uh, van, ehm, um, uh, verschuurde dieren, etc. kulchem, chalashim, raot, allemaal zijn jullie, eh, uh, zwak, zwak, in, door, uh, kwade, door slechte ziektes. O, Joter mikol sharamim, en jullie zijn gebroken, meer dan alle overige volkeren. Oké, okay. punt, okay. negen. Atem am, she Tin et hem, ha mikol vachol. Jullie zijn het volk that Hashem uh, had Yuli meekol Mirdan Ale Ale alle and alles, mere than alle, alle, alle, alle andre. So said it <speaking> in Philosoph. zaken zaken al mar li klum elef kiloish lo yishma otcha ve mimcha. Tin Oude, oude, zegt hij tegen die rabbi Eliezer. Altomar li, zeg tegen mij niet, zeg tegen mij niets. Et wat kan je tegen mij zeggen? Elf, kilo is mautha, want ik zal naar jou niet luisteren. Wel ooit, ik zal van jou niet ontvangen. Wat kan je tegen mij zeggen? Tegen de harde logica. Dat klopt allemaal. 11. Punt. Nasa een nauwe 12 Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer hief zijn ogen op. We bo en keek naar hem, naar die filosoof. We sao to gal schel het samot en maakte van hem een hoop van botten. Wat er ook mag zijn, uh, wij spreken niet. Wat, wat heeft hij van hem gemaakt? Dus hij keek hem aan met de kracht, de heilige kracht, en hij maakte hem van een, een, hoop, sorry, een, bo, een, een hoop van botten. 14. De volgende oot: Kuf, Mem, Waf. De zogers zelf nemen we nu niet, uh, lezen we nu niet, omdat het gaat ons vanavond om, die, om dat pareltje, om dat juweeltje uit de zoger, uit Pingas, het verhaal zelf. En ik geef ook geen commentaar daarop, uh, dat jullie het zelf behapen, dat jullie het zelf ervaren. Natuurlijk zijn er verschillende niveaus, maar eerst jullie ervaren zoals jullie kunnen dan. En dan misschien gaan we dat, eerst moeten jullie dat als het ware opnemen, net als spons. Opnemen in jezelf. En ervaren dat. Denken daarover. Mediteren daarover. En dan misschien gaan we een keertje dat bekeken. Wat het allemaal inhoudt. Maar ook, ook in gewoon praat. Ook gewoon letterlijk. Een gewone verhaal is ook, ook geldig. 14. Ki aan den aag er zei, we gohelen, kiewanschenach kaso, aangezien zijn uh, vuurigheid uh, is tot rust gekomen van die rabbi, El rabbi Eliezer. Na het horen van wat hij al gehoord had, hegezerosho trok hij terug zijn hoofd Uwacha en ging huilen. Waar en zei: Hashem Adonainu. ma adir zestin. shimcha bechol aretz. Hashem Adonainu. Hashem onze meester. Ma adir shimcha, gu machtig is jenam, iz unam bechol ares op de hele aarde. Dat zijn woorden van David, Koning David. Punt. Kama hazak hu hakkoch shel zeventien. Hashem hakadosh. Hat a arets, Hu Kama hazak hu hakkoch hu. Sterk is die kracht. Shel ha-kadosh van de hele naam. Jutke Wafke bedoelt hij. Hat Takiv Bachola Aretz dat uh, kracht uit oefent over de hele aarde. We gaan naar Chavivim. Chavivim. De volgende pagina. De regel 1. De rechterkolom. Uh, in Hasulam. Je Torah. En hoe. En hoe lief zijn de woorden van de Torah? Timtza, Torah? Dat er geen ding bestaat, dat er geen klein ding bestaat, dat men niet in de Torah terug kan vinden. Twee Wat Wat Wat Wat Va Torah, Sheloya Tsa 3, Mipi, vsele kadosboro gepunt, en er is geen klein woordje in de Torah, bestaat geen klein woord zelfs in de Torah, dat niet uit zou komen uit de mond van de Heilige gezegend is hij. 3. Dvarim Elo. Shesha rasha fir anisha alti, yom e et elieu. Dus die rabbi uh, Eliezer. Dat is in de naam van de rabbi Eliezer. Eliezer vertelde rabbi Shimon, Shimon bar johai. eilu deze woorden, of deze vragen, deze woorden. Shesha'al, o Torah, sha'di deze wetteloze had gevraagd. Vier, Ani Shesha'al, ti had et Eliahu, vroeg ik, stelde ik aan, op een dag, aan Eliahu, is aan de profeet Eliahu. Want alle geheimen, als het niemand uit kan komen, dan alleen Eliahu kan het vertellen. We amar, en hij zei, dus Eliahu zei tegen hem, ki vijf, be metief ta sudru, sudru, otam, advarim dvarim, lifnei zes, ha kadosh borogu, we haag hem. Dus wie kon het antwoord geven daarop, dan hij zegt het, hij stelde deze, die vragen aan, aan Eliyahu. Want met de logica van de de aardse logica, kan je ze niet begrijpen. Jullie zeggen dat jullie dat en jullie dan zijn dicht bij de schepper. En jullie zitten in, de, in het, het smaad etc. Dus waar maar, en hij vroeg dus in Eliyahu, waar maar... En hij zei, Eliahu zei tegen hem, die vijf metiefde de rakia, dat in de uh, yeshiva van de, van het uitspansel dus, hoog in de hemel bestaat zo'n yeshiva, dat heet metiefde de rakia, is dan yeshiva, dus de Talmud Akademie, de Talmud Akademie van rakia, we zullen leren wat het is, want er zijn twee rakiest. Bestaat motivte de rakië en bestaat nog een nog een hogere motivte dan dat. Uh, dus in die hoge Talmudacademie van uh, uh, in de hogere sodru otam hadarim hadden zij deze woorden, deze kwesties, hadden zij daar voorgelegd, of en bestudeerd, voor, ten, te, uh, uh, voor, het, voor het aangezicht van de Heilige gezegende Zij. We gaan hem en zo zijn zij. Dus de antwoorden op die drie vragen. Dus die antwoorden komen dan niet van de mens, van hier op aarde, maar. Van die hoge yeshiva, van die hoge taalmoedacademie als het ware, komen de antwoorden hier op aarde. En dat is wat wij nu gaan horen. 7. En kijk nou, duizenden jaren zijn voorbij gegaan. En wie kon het, niemand kon het, Beval behalve de enkelingen, konden, konden, konden, konden kijken in de zoger. Alles wat is gegaan. Op aarde is terug te vinden hier in de zon. So Let op. Zeven. Eh. Uh, Ot. Kof mem zijn. De had nafko. Israël. Dubbele punt. Kashejats Acht. Israël memitzraim. Toen Israël uitkwamen van de uit Egypte. Ratsa hakadosh baruchu la sototam negen ba'arets. Wenste, de heel erg belangrijk om elke woord volledig te concentreren jezelf om te horen wat die, wat die ons vertelt. Dus toen Israël uitkwam uit uh, Egypte, ratsa hakadosh baruchu lasot Baarets wenste de Heilige Gezegende, zij hey, maken, maken hen in het land, dus in het Heilige Land. 9. Kim Lachim Limala, zoals de Heilige eh, Engelen boven. Veratsa, vnot, Tien Lahem, bet. Kadosh, en hij wensten, wenste uh, op te bouwen voor hen een heilig huis, een heilige tempel. mishmeya Shamaim, en hem, die tempel, wenste hij, hey, om die tempel af te laten dalen, uit de Mishmeja Shamaim. Elke woord belangrijk is. Uit de hemelen van de hemelen. Iedereen begrijpt wat het hemelen is van de hemelen? Wat is hemelen? Hemel. Zerampien. En hemelen van de hemelen is eentje hoger. Bina natuurlijk. Uit die bina moest dan komen de, de, de, de tempel. Ja? Maar sta, ik wil niet, geen commentaar vandaag. Van, alleen, alleen, alleen het verhaal. Okay. Elf. Willen Toa et Israël bearets a rets neta neta kadosh, en om Israël te planten in het land, waar heet? in het land Israël, in, in het land neta kadosh, uh, een heilige beplanting als een heilige beplanting wilde hij hen maken. Dat was zijn plan. Bij het uitbrengen van Israël uit Egypte. Ke 1, 12, had Zorah, Shelemala, net zo in even beeld, met zoals het uitziet boven. Zo naar het beeld van boven, wilde hij ook maken hier op, op het aarde, het volk Israël. En ook het zelf wilde dus de heilige gezegende zij, zelf wilde dat tempel halen van boven naar beneden. Dat was zijn plan. Dubbele eh, sorry, puntje gewoon. Zeshomer. dat is wat ze, hij, hij zegt, de zoger zegt. Nee, dat is dan van uh, een pasoek, een vers uit de. Uh, uh, uit psalmen ergens. Twee jij moet wat je teij moet beharen, tegen, punt. Uh, jouw te brengen, jullie te brengen, oh, hen te brengen, en hen te doen beplanten, beharnachelategen, in de berg van jouw dertien, van jouw erfenis. Berg Zion. Punt. bij kom, hij vraagt dan, in welke plaats? Ja, in welke plaats moest het zijn? מכון לשבתך פעלת השם, אני אומר, באותו מקום שאתה השם פעלת אותו ולא פאבתים אחר. באיזה מקום פרח דידרטין? אני אומר, מכון, חברה יקטור קדן פרס, Waarin het antwoord staat. Mag gewoon tegen. Of de woonplaats. Of de, de woonoord. palat pala tegen. Van jouw daad. Dus. Kijk van jouw daad. Dus de, de, de woonoord. Dat jij maakt. Dus dat de Hashem maakt deze, deze plaats. Daar wilde hij dus. Zetelen. Dat volk. Naar evenbeeld van die. Engelen en ook daar neer. Ja. Paël uh, in de plaats, de plaats van jouw woonplaats, palatech, Palat, Paël uh, Tashem, ha uh, Hashem be in die plaats. Welke plaats is dat? Shatah Hashem paait dat jij, dat jij, dat uw Hashem maakte hem deze plaats. Dus Hashem moest deze plaats maken. Ook de tempel, oh, nu let op. Veloacher en niet de andere. Jij moest dus de Heilige gezegend zijn. Hij moest deze plaats maken. Punt maar gewoonlijk is het. Maar als hij de jouw wonplaats, de plaats van jouw uh, uh, varieer zieteld, als hij als hem maakte des maakte als hem, en hij zegt nu, zei God weer, dat is de eerste tempel, dus dat eerste deel van de van deze pasuk van dit vers. Dat is dan, hij zegt dat is Petrishon, Dat is de eerste tempel. Zestin, the Migdash. Uh, Hashem konanu yadecha. Daar zijn de volgende, the woorden dan. Migdash Hashem, de heiligdom van Hashem, konanu stichten jouw handen. En hij vertelt en hij zegt dat dat verwijst, Dat is de hint. Remes op. Zehoe Baji, dat is de tweede tempel. Dus in dit vers zitten dan die verwezingen, dat er twee tempels, zal Hashem opbouwen. Maar dan staat het helder, dat niet iemand anders zal dit opbouwen, maar wie? Hashem zal die twee tempels zal opbouwen. Hashem staat het jouw hand zal het opbouwen, oké? Okay? Dat is in de laatste etschiemers. We zullen zo zien, ja. Dat is in de nachtlijst. Ook, oké. Oké, maar kijk, we zien dat, maar dat Hashem moest het opbouwen. Het plan was om dat Hashem zelf zou die tempel, tempels, opbouwen. Kijk, was hem. Ze vinden in Poelatoș elke Godschpruig hem let op bij ons En beide, dus beide de tempels, beide betamig, beide uh, tempels, Poelatoș so elke Godschpruig zijn het werk van Hashem, van de heilige gezegend te zijn. Dus dat is de dat was de plan het plan en dat is dan zo so moest het gebeuren. Dat beide tempels moesten de schepper zelf moest die brengen van boven naar beneden. Natuurlijk is het geestelijk, maar op welke manier? Let op. De linker kolom. Ot, kuf mem, hei. O, umidar gizu, kamei, wemidbara, we Twee, umisheh isu. Lefanaf, Bamidbar. Metu en uh, omdat zij hadden uh, hem kwaad gemaakt als het ware. Bamidbar in de, in de woestijn. Metu gingen zij dood. De hele generatie van de woestijn ging dood. Op een paar mensen na dieden. Het hadden overleefd. Dus. Op twee mensen. Twee, we geleden, twee verspieders. Ja weten wij we dat. We hebben kadoos boru Drie. Het hem, Baaretz. En de heilige gezegende is. Hij bracht hen. Bracht hen zonen. Naar Baaretz. Naar het land. Ja. Naar het beloofde land. Punt. Drie, Ovetamikdash, Nivna, Alidea Adam, let op wat je ons vertelt nu. En de tempel, Betamikdash, het huis van het heiligdom Nivna werd opgebouwd, Alidea Adam, door de mens. Zie dat? Vanwege de zonde. Dat moest opgebouwd worden door de mens. Het was absoluut niet de bedoeling dat er door de mensen handen door door de bouwfaakers en etc en aannemers de tempel zou gebouw gebouwd zou worden 4 valken well, loniet kae mendarum vazi eh uh, vas haynit vas vaze di nit bestendig punkt ki hemtsrihim 5 Peulatoch, Lekadosh Baru, keek nou dat de Jehuda ons, euh, Hasulam ons euh, verklaart want zij, zij wie zij, dat zijn twee Tempels, die moesten opgebouwd worden, want die zij, die Tempels, z'n jod zij dienden te worden gemaakt door euh, als verrichting van Hashem. The... The... Say, oh, and, the and, and the Heiliger gesegnete say. and Punt. zes, she And the King Solomon, he well dat daarom, omdat het niet door mensen handen moest de tempel opgebouwd worden, dat daarom, hoe ma dat ze dat daarom, hoe ma omdat het, omdat het door mensenhanden gemaakt is, of zou zijn, dan looit Kayem dat die zou niet voortbestaan. De tempel kon niet voortbestaan. Zelfs de Slomo die heeft opgebouwd, Salomo, heeft opgebouwd die tempel, maar hij wist al, al bij het opbouwen van de tempel, dat die zou niet volhouden. Punt. Welke zeven. Amar, en daarom zei hij, I mashem Loeuw nee bait. En daarom zei hij in Moshe, zei dan, ooit, Shlomo zei dan in zijn mislechlofik, in zijn spreuken. Hij zei van: im Hashem loeuw nee bait, shav amlu vanavbo. E als Hashem niet het huis zal opbouwen dan om niets zwoegen de de, de bouwvakkers. Eran. Punt 8 Ki een loki jum, want er is geen bestendigheid eran. Punt. O bejamave shell Ezra. In de dagen van de Ezra. Dus dat was na het na, na het het vernietigen van de eerste tempel was de tijd van Ezra. De Ezra moest dan opbouwen de tempel. Hij kreeg ook alle, uh, kwamen ze ook uit, ja, uit de ballingschap en ze moesten dat opbouwen. Garamachet veroorzaakte, de, de zonde veroorzaakte. Ook dat het ook weer de zonde was daar, hoe welke zonde was daar. Ze kregen dan van bovenhand, van hoge hand. Ze kregen dan toestemming ook van de eh, keizer van Babylon. Want ook de Hashem tegen de keizer van de Babylon had gezegd. Ja, dat zij moesten, ze mochten dan opbouwen de tempel. Wat hebben ze gedaan? Daar was een eh, Gedalia. Ja, zo'n man die aangesteld werd. Ze hadden hem vermoord. Dan weer, weer gingen ze dan als het ware... Tekeer, ja, door allerlei Russie, door wat, nou, dus, dan was het ook duidelijk ook dat ook de tweede tempel ook niet zou dan voortbestaan, omdat het van de mensenhand is het gemaakt. Hij zegt, Garamachet, de zonde heeft dat veroorzaakt. Acht, we hem hajoeds regieem, leef nooit bij het En zij dienden de tempel op te bouwen, dus in de tijd van Ezra moesten ze ook de tempel opbouwen, maar ook de zonde ging door, ja Gedalia hebben gedood, hier zegt hij dat niet, maar kentin? Loha, ja, wokenjum, en daarom was er geen standhouden van de tempel die door hen gebouwd werd, punt we ada ta, en tot nu toe. Binjana rishon shell aelaf akadosh boruchu od loha ya baulam. Let op wat je ons vertelt. Dat is gidoos, dat is nieuwheid, let op. We ada ta, en tot nu toe, zegt ie. Dus ook wat wij nu leven. Hetzelfde, dat is wat als je net al in de tijd van toen de zoger geschreven wordt. Tot nu toe zegt ie. Benjana Rishon, Shele Kadosh Baruch, de eerste tempel van de Heilige gezegend is. Ood Loha Yavo Lam was nog niet in de wereld geweest. Iedereen hoort het? Er waren twee tempels natuurlijk, maar die, die werden, gemaakt, werden gemaakt door zeer vakkundige mensen. Ook de mensen die echt flink wisten wel van de Torah. Natuurlijk was het allemaal een beeld, Munah, zoals Moshe had ontvangen, en daarna, et cetera. Het was geweldig, natuurlijk. Het was een zinnebeeld, zinnebeeld van de heilige tempel, zoals die echt van boven moest komen. Maar hij zegt nu, tot nu toe is de eerste tempel van de heilige gezegend is nog niet, nog niet, was nog niet uh, in de wereld geweest. Ga verder. Punt Ulatid, Lavoka, Touf. En in de toekomst, voor de toekomst, is het geschreven. Bonne Jerusalem, Hashem, Hashem, Bout Jerusalem, Jerusalem. Huh, Velo, Acher. Kijk <speaking> nou, wat staat hier? Ik wilde de bronnen niet vermelden, doet niet toe. Dus, in de <the> zinetuk. <Hebrew> okay, het geschreven staat in de toekomst: Zal de Heilige gezegend is, hij hey, Jerusalem, Jerusalem opbouwen. En dan staat het: Hashem zal opbouwen, niet de mensen zullen opbouwen. Niet de, fa niet de bouwvakkers. Je hoe, en dan staat het: Hoe, evene Veloacher, hij zal het opbouwen, niet de ander. Ja? Iedereen hoort het? De schepper zal het opbouwen, niet de ander, niet de. De van de mensen handen het zijn. Punt. O levinjan. Dertien ze. Anu, mecha, anu mechakim. Wel levinjan ben adam. een loki Jumkla klaar. Ulewinyan, ze. Anu mechakim. En wij we, uh, we, we, we keken uit. naar Nar dat gebouw. kijken we uit. Ja. We lolen wie Jan Benadame niet naar een huis van de mens van vlees en bloed. Kijken we uit. Want daar is absoluut geen bestand. Geen, die, heeft geen, die kan niet stand houden. Iets wat de mens opbouwt kan niet staan, nooit stand houden. En de hele bedoeling is dat de heilige, de eeuwige moet leven in huis. Welke huis? Dat het altijd leeft. Altijd bestaat. Ja, dat was even verder, nu gaan we verder. Vijftien, uh, kuf, mem, tet. De ot, hundert, negen, veertig. Bet, rishon, hoe wet we Bet, dubbele punt. bet, zestien, rishon, hoe vet, Jorita <tieden> Kadosh Baru Hu Milemala. Let op wat hij ons vertelt. Bet Rishonu de eerste en de tweede tempel. En nu spreekt hij niet meer van die twee tempels die door mensenhanden waren gemaakt. Dus voor een heel ander gesprek. Nu zegt hij over de eerste en de tweede tempel die inderdaad moesten komen van Hashem. Maar nu spreekt hij dan van die twee die waren. Tempels die moesten komen dan en die zullen komen van Hashem. Let op. Die zegt zo: De eerste tempel en de tweede tempel, Jori, dat kadosh, baruch, Doet, en dat staat in de tegenwoordige tijd, niet de verleden tijd, doet Hashem afdalen, van boven, dus hier naartoe, afdalen, bewaad achet in één keer. Eén, in één keer beide komen: tweede tempel, Twee tempels. Mille malen van boven komen ze in één keer naar beneden. Ik heb van alles geleerd over de eerste tempel, de tweede tempel. Allerlei commentaren, want ik was, wist wel dat daar zat een geheim. Niets is zoals dat. Dus probeer dat even goed te kijken wat hier staat. Zeventien. Abait Arishon, de eerste tempel. Schuhu, negata binadi, tegenover bina ligt, ja. Naar krachten, deze tegenover de bina, zegt hij. De volgende pagina. Nun, bet, de rechter kolom, de eerste regel. Je hier, zal zijn, in, in, uh, Bedekt, als het ware, in de bedekking, zou so bedekt zijn. We weten wel, dat is altijd uh, bedekt. Dat heet. Dus dat is altijd de wereld dat bedekt is, bina. Dat zal dus de eerste tempel zelf bedekt, verhuld, als het ware, zijn. Over het Hashemi en de tweede tempel. Nu zullen we zien wat het allemaal is. Dus de eerste tempel is bina. De kracht van de bina, hij zegt, en dan moet hij verborgen zijn. Nie, en de tweede tempel, ze negeta malchut, die tegen de malchut is, Overeenkom met de malchut. Twee, je evangelie zal in onthuld worden. Duidelijk, de onthulling is alleen in de malchut. <coughs> ja, iedereen weet het. Ja. En de mal, onthulling is waar is onthulling. Onthulling daar was is. En de onthulling is dus in de, in de Malchut, moet het alles onthuld worden. En Bina niet. Daar, twee, het uh, derde de, de, de, woord. Bet ha hu, shenikra, bet sheni. Hij zegt, de tweede tempel, die, uh, deze tempel, die tweede, tweede tempel heet. Je je driewe geloei, zal in onthulling onthuld worden. Kedei. Vrede is e iré, lecholja ulam. Umanuto fier kadosh kadoshborhu om aan de hele wereld let op, aan de hele wereld het de vakmanschap het werk van Hashem. Umanuto het werk van Hashem te laten zien, we aas die jesim chashlema, en dan zal de volmaakte vreugde zijn. We ratzon halev. Let op. En de, we de harte wens, echt zo, echt zo in het, dat is vertaald in het, in het Nederlands, vanuit het Ebreus natuurlijk. Harte wens. Ratzon halev, dat is echt 100% zo. Harte wens zal zijn. Zonder harte wens is geen leven. Het is geen, het is, het is geen realiteit. Vijf bacholik jument in al zijn bestendigheid. Wanneer die twee tempels zullen komen, die zijn nog niet gekomen. Nog geen tempels waren hier op aarde. Eigenlijk, het waren alleen maar de, de twee tempels, twee tempels die alleen door handen en voeten gemaakt waren, door mensen handen waren gemaakt, als zinnebeeld, als een prototype, prototype van de tempels. Eigenlijk. Ja, kan je je voorstellen dat het, dat het door de handen gemaakt was, en in hoeveel, hoeveel kracht en heiligheid was daarin? Kan je je voorstellen, als het echt van boven zal komen, hoe zal dan, welke kracht zal dan zijn, dat het echt bestendig zal zijn, dat geen raket, geen raket, raketbeschuttingen, ja, van welke kant dan ook, dan ook. Zullen hem kunnen treffen. Nou, dat is de tempel, duidelijk. En deze tempel, wij verwachten deze tempel. En niet de tempel waar zij staan, daar. Boe, boe, boe, boe, En met al die, met al die dingetjes. Daar, leggen daar uh, papiertjes daarin in die, in die ja. muur. Om daar te vragen, uh, de schepper. Ja, duidelijk. Dat moet je doen in je hart. In je hart moet je gaatje maken in je hart. En daar moet je papiertjes... Stoppen van Hashem, geef me dit en dat en dat en niet in, een, in de muur, in de klaagmuur. Dan moet je daar een papiertje stoppen en denken dat er een wonder zal gebeuren. In, een, in het gebouw van, van dat door mensen is gemaakt. We maken een kleine pauze en dan gaan we verder.